Gert Kluik met het NOS Journaal. Bij het vinden van een stageplek op het MBO wordt volgens minister van Engelshoven van onderwijs nog steeds gediscrimineerd. Volgens haar is dat vooral het geval bij meisjes met een hoofddoek en jongens van wie werkgevers denken dat ze problemen geven. Volgens de Universiteit van Maastricht moet een kwart van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer solliciteren voor een stage. Onder autochtonen geldt dat voor één op de tien mbo'ers. De Franse minister van Milieu Nicolas Hulot heeft zijn vertrek aangekondigd. Dat deed hij in een radiointerview zonder dat hij vooraf president Macron of premier meer Philippe had ingelicht. Hulot is teleurgesteld dat er weinig vooruitgang is om klimaatverandering tegen te gaan. Ook was hij gefrustreerd over de versoepeling van de jachtwet. Hulot is een voormalige tv-presentator en activist die een populaire minister werd. 50 Plus heeft de samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij opgezegd, volgens partijvoorzitter Dales, omdat het bestuur van het onderzoeksbureau geen inzage geeft in de financiën. Dat bestuur zegt dat de samenwerking is opgezegd omdat het bureau te kritisch zou zijn, onder meer in een rapport over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Dales is dat volstrekte onzin. De storing waar het vliegverkeer op Schiphol sinds gisteren last van heeft is nog niet opgelost. Binnenkomende vluchten lopen nog steeds vertraging op. Vliegtuigen kunnen wel gewoon vertrekken. De oorzaak van de storing was een kapotte kabel. Tientallen vertrekkende en aankomende vluchten liepen vertraging op. Reizigers die via Schiphol vliegen moeten ook vandaag rekening houden met vertragingen. Bibliotheek School 7 in Den Helder is uitgeroepen tot beste biep van de wereld. De organisatie kreeg in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur de eerste prijs in de categorie Nieuwe biep in een bestaand gebouw. Vorig jaar werd de bibliotheek al uitgeroepen tot beste biep van Nederland. Het weer. Eerst bewolkt, later breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen buien. Het kan soms stevig regenen. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit uh, Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstraalige muziek. En natuurlijk als opening hoorde u onze herkenningsmelodie. En die was natuurlijk van Louis Davids met weet je nog wel oudje, Een opname 1928...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 Wat tegenwoordig de huisvesting van Hermitage Amsterdam is. Maar die af en toe werd gezocht, opgezocht door fans. En bijna vergeten door het grote publiek genoot hij van de aandacht van zijn persoon. U hoort hem nu, Sylvain Poons, met kom maar bij opa. Believe Dan dacht ik steeds aan jou Je schreef zo vaak Even bloedjes van kinderen, heel de dag vragen zij hem in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 Zo'n uit Leer verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol van hoofdstap. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Laat men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Plastisch chirurg uit Weert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokter zei nerveus. Allemaal het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Allemaal het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. Yeah.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 Veel geschrep, veel gezang, veel geval. Halleluja kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij als maar. Yeah! Zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin. Alana men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin. In begin, maar bij het begin we Zullen we dit nog een keertje overdoen Want het was niet Laat me zien Geen mijn stem kwijt we Zullen me dit nog een keertje overdoen In begin, maar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 Waarom zijn de bananen krom? Bram! Zijn die na, zijn die na, zijn die Waarom zijn de bananen krom? Als die recht was, kwam er een probleem van. Waarom zijn de bananen krom? Omdat die dan zo moeilijk in zijn schil kan. Waarom zijn de bananen krom? Zijn de pna Zijn de pna Zijn de pna Zijn de pna Zijn de bananenkroom da Daarom zijn de bananen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 Zij want iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademelk of oranjade. right. En dat was de Albiona Sarandes met de klappertand met suiker. Nee, klappermelk met suiker. En daarvoor hoorde u André van daar. Met een rietje uit 1972 alweer. Het was het bananenlied. En de volgende formatie zijn de Butterflies. Het was een Am Amersfoorts duo. bestaande uit de broers Luc en Godert van Gollum. En het was vooral bekend van Eets Dixieland. En Willem wordt wakker. En hoe hoort ze nu de barrenvlaas met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart zo. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur. Wat verder gaan, je kijk me zo aan dagen lang bé, bé, bé, bé, bé, bé. Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret Je kan je zo round, Je benen zo slou, Je haren zo blond. bebe De rest zo rond, bé, bé. Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar op papier Breed. ik mij doorlopend overstuur Brigitte, do, do, do. te badoe Brigitte, mijn hart dat zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan dag en Baby, baby, baby, baby Ligt ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Kan je zo rond. Baby Je benen zo slank. Baby Je haren zo blond? Baby De rest zo rond? Waarom heb ik jou niet hier? Ik heb je alleen maar op papier Brigitte, Brigitte badou, badou, badou Brigitte, mijn hart was zo Hoe moet dat verder gaan? Je kent me zo'n dag en dan Leg ik, ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Dat je zo langt, nee, nee. je benen zo slang, nee, nee. je haar is zo blond nee, nee. De rest zo rond, nee, nee. ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar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 We speelden voor de meisjes school en hadden reuzenloor. We werden op en top verwend en kregen vruchtenbol. bol. Reuze mee. Zij vroeg ons later, huustjes waar Afwacht nog op de thee. Maar na een uurtje babbelen in haar chambre séparée, Soms zijn ze zachtjes voor zich heen, het lijf liet met ons mee. Hey! Doe het maar in een lemmertje, doe het maar in een tijl. We speelden dan een ritme en zingen onderwijl. Wij drinken nooit uit glaasjes, dat is beneden pijl. Doe het maar in en Doe het maar in een tel, doe het maar in een emmertje Doe het maar in een tel, spelen dan de ritme en zingen onderwijl Wij drinken nooit uit glaasjes, is beneden Pelme. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel leven de tijd van de leer, met Zandvoort uit voort.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 U luistert naar Zandvoerder uit Zandvoort met Mario Zandvoerder. In je rijtuigje, in je rijtuigje, in je rijtuigje, reden we naar Vinkenveen. In mijn schommelen, en we kijken naar de komt van het paard in de regenwind, in de regen. In het riet. En geen auto op de weg. Want die had je toen nog niet. Er ging scheef bij iedere bochie. Oh, wat een lekker drogie! In een rijtuig. In een rijtuig. In een rijtuig. Rijden we naar Finkeveen Op open daar in maart Zo kalm en bedaard En maar schommelen En maar kijken naar de kont van het paard In de reidegie In de reidegie Winkeveen, helemaal een winkeveen Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer yeah. Iedereen was heel beschaafd <laughs> Want er was nog geen verkeer En niet bang zijn voor je H1. Get in Rittergie. In de Rijtuigje Helemaal met Vinkerveen Ja, u hoort de muziek van Wim Sonneveld We samen met Leen Jongewaard Met In een Rijtuigje En daarvoor de Lighthouse Kiffy Groep Met Doe het maar in een emmertje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 niets op die harp zitten spelen, ah, toe, mijn vrije sonates, mijn prachtsonatines, voor helemaal niemand. Kom, Marines. ga heen, neem de fiets en ga overal bellen.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 Voor wie moet ik hier dan de op zitten spelen? Ach, mm? mm? ga even kijken mijn huisknacht Marinus. Ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marinus zei, freule, hier tegen huizen. Zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen. Ral, zei toen de freule, laat binnen, laat binnen. Ja, dan ga ik meteen mijn concert maar beginnen. Ze spelen van ping, pingeling... Bing, bing,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 Een hartje grijze, een beetje wijze. De muziek van gitarren met zuidelijk vuur werd gespeeld, uur na uur. En ik danste met jou alleen, maar met jou wij stonden samen. er buiten door het raam, klonk heel zacht ons refrein, dat ons liedje zou zijn. Het geluk schind ik bij, maar trok aan ons voorbij. Mysterieus en zacht, lang door de zomernaam, een heerlijk angolier. Bolero, wij waren heel alleen, met niemand om ons heen, en hoorden samen ons niet. ZANG cool. Ai, ja, ja, ai, ja, ja, ai, ja, ja, ai, ja, we hebben zo'n doe, van ons niet. Ai jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij,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 Dubbel N-I, oftewel gewoon Annie. En uh, op jaar leeftijd zong Palme al bij een Hawaïne orkest. Daarna zong ze bij een cowboy trio en een dansorkest in Haarlem. En ze is ook nog Miss Zandvoort geweest. En u hoort er nu, Annie Palme met Bij Jou. dat 1957. Ook zo meteen nog Bandy, Frans Dumé. En ik wens je nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Bij jou, bij jou.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 Net als op ik zweef bij jou, bij jou verdwijnen wolken voor de zon bij jou, bij jou voel ik pas dat ik leef.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 De luitenant geaffecteerd, zei: Wie maakt hier nu mokjes. Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhopjes. Geef acht, rechts, rechter, kom nou, lui. Wie tante deze lui? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan?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 Vest naar Tirol toegeweest, ik heb de edelwijs daar zien bloeien, ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om, ik heb de koetjes Tirols loeien. ik heb een Tirolerschap op mijn knieën gehad en ze knuffelden voor twee, maar wat doe je er?